In spirit, I see the In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 Zeker wanneer je van plan bent om deze wandeling naar Santiago de Compostela te gaan ondernemen, zijn deze uitzendingen een absoluut aanrader. Herman en ik zullen deze drie uitzendingen samen presenteren. Zo komt in de derde uitzending op 3 april Simone Avina En zij heeft het Spaanse deel van de wandeling gelopen en heeft daar een boek over geschreven. Daarnaast is ze zangeres en ze heeft al verschillende cd's gemaakt. En vanavond hebben we de tweede uitzending in de serie van de Santiago Maand met als gasten Annelies Moen. Welkom Annelies. Dank Welkom.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 waiting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 Nee. En het viel me ook op dat heel veel refugio's die werden geadopteerd door een bepaald land. Dus de Nederlandse vereniging van Santiago, het genootschap. Die heeft in, uh, net over de grens in, Spa in uh, Spanje heeft een uh, refugio geadopteerd. En als je de Pyreneeën opkomt, overgaat, die 27 kilometer, dan kom je uh -huh. daar rond je val. En daar hebben wij bijvoorbeeld als Nederlandse genootschap een uh, refugio geadopteerd. Die bemensen we ook hele, het hele jaar door met, uh, met Nederlanders. Was dat dezelfde Nee, nee, nee. Een andere, oké. Okay. Dus het is ja ook de intenties en waarom mensen refugio starten... en waarom ze daar gaan werken. Die zijn ook zo Heel divers. ja. Wil ja. Ja. Hm. je eens iets vertellen over jouw periode daar uh, in de refugio? In Spanje. En dat is... Uh, ja, Dat was Villa Mayor de Montjardin voorbij um, Estella. zo'n een vrij een... bekende plaats. Ja. Um, ja. Dat kan ik ervan vertellen. Ik ben er een maand geweest. We werkten daar met een team van 7, 8 mensen. Om dus de pijl zo. zo goed mogelijk te was verzorgen. Veel? Ja, was was veel. De, hoeveel mensen konden er slapen dan? 20, uh, 25. En je werkte met een team van 8 mensen? Ja. ja. Zo? Ja, een luxe? Ja, was zeer luxe. Ja. Ja, maar er werd ook gekookt. Dus uh, mensen konden eten daar als ze wilden. En daarop inschreven voor ook iets van 6 euro. Okay. En dan aten we gezamenlijk met zijn uh, 25 of 28.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 Licht uit, hè? Licht uit. Ja, dan moet je echt gaan slapen, Herman. Ja, dus, uh, nou, dat dus deden prachtig. de meesten ook wel hoor. Sommigen haalden de avondstilte uh, avond niet Ik ben blij bent dat het 10 uur is, inderdaad. Ja, ja want, ja, want de, de wekker gaat, nou, ja, wat ik al zei, vaak om 6 om uur of zo, sommigen ja. nog eerder. Ja.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 Echt de diehard zeg maar, die lopen uh -huh. alleen maar. Dus die refugio's daar, die zijn zo ontzettend leuk. Omdat, omdat ze weten dat daar de diehard lopen. Nou, ze maken er ontzettend oh, veel werk ja. van. Een beetje ook ja. wat ik hoor, uh, wat ja. jij zegt. Ja. Dus mijn beste tijd heb ik eigenlijk in die meseta gehad. Hè. Dat hmm. is dus een afstand van ongeveer 300 kilometer. Ja. En dat dus, uh, je veel mensen ontmoet. Ja, heel veel mensen. Dan gaan we naar het tweede blok. Uh, is goed. Marlies. Uh, Marlies. Annelies, oh, wil jij eens uh, de eerste muziek die je hebt meegenomen aan... Uh,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 En, maar um, het team met wie ik gewerkt heb, daar heb ik nog wel af en toe uh, wat contact mee. Ja. Mm -hmm. ja, en hoe gaat het contact? Gewoon net als uh, in het dagelijks leven, zelfs de contacten gaan. Mm -hmm. En ja, dit is wat specifieker. Mensen komen en uh, je bent gastvrouw of gastheer en uh, je ontvangt en, ja, ja, ik denk bijna dat, uh, dat het contact met uh, de gasten zelf, voor jou, analyse bijna, uh, bijna wat kort kortdurig bijna is. Hè? Want ten eerste.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 Een, een, een, hoe, zeg dat, hoe zeggen we dat we dat voor keer nou een parallel universum bijna ten opzichte van het gewone leven uh, die zijn natuurlijk ook uiteraard verschillen en er zijn afkeer van ja, he, maar het is een je, soort dat levenspad je, dat je ja. gewoon tegenkomt je ja, komt ja, jezelf precies. gewoon continu tegen ja. Ja. ja nou zullen we even naar de volgende muziek uh, Is prima Herman is helemaal goed uh, mag je hem nog even aankondigen uh, Annelies? Um, de volg-, het volgende nummer is um, Mizzirloo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 Daar heb ik gewerkt in een uh, internaat voor Indiaanse kinderen. Ah, school. Ja, ja. Leuk. Was dat vrijwilligerswerk? Of? Ja, was vrijwilligerswerk. Ja, ja. Toen kwam ik uit uh, de verpleging. Ik heb in uh, Vogelenzang gewerkt als uh, B-verpleegkundige. In, in de in psychiatrie is dat, Ja, ja. ja. En uh, toen kreeg ik uh, reuma. En iedereen zei, nou, je moet naar een warm land. Je moet naar een warm land. Dat is goed. Nou, dat heeft...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 je hebt een zware tijd gehad, weet ik. Je hebt het ziekenhuis gelegen. Maar nu ben je mm -hmm. helemaal gezond hier. En heel fijn dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Dankjewel dat ik ook hier Dankjewel. mocht zijn. Mm -hmm. en je gaat straks nog mm -hmm. even wat voorlezen. Okay. Uit de Bijbel. Rob, heel erg bedankt voor de techniek. Ja, graag gedaan. gedaan. Je hebt uh, wat, uh, wat probleempjes hier en daar uh, ontvangen. Nou, maar, het, uh, het verliep niet helemaal vlekkeloos. Maar uh, we komen er altijd wel uh, weer Een uit, soort toch? mini Camino. Uh, wel ja joh. Zo ja, ja, ja, kijkt iedereen toch? zijn eigen. <laughs> Tegen en Leon natuurlijk heel erg bedankt.